I zfm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 to me No. Oh.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 Maandagmiddag brak bij EPM een wilde staking uit. Werknemers waren het niet eens met het ontslag van een kraanmachinist die een container had laten vallen. Na overleg tussen directie en fnv bondgenoten is besloten dat een commissie het ontslag van de machinist gaat onderzoeken. De uitslag daarvan is niet bindend. In afwachting van de uitkomst van het onderzoek is het ontslag van de kraanmachinist opgeschort. Palingvissers, kwekers en verwerkers storten de komende jaren miljoenen euro's in een fonds voor het herstel van de palingstand. Met het geld worden palingen uitgezet in de Nederlandse binnenwateren... en worden volwassen vissen naar zee gebracht om zich voor te planten. Afgelopen maand zijn al miljoenen jonge palingen uitgezet in Zeeland en Friesland. Een nieuwe stichting gaat wetenschappelijk onderzoek doen naar de palingstand... en controleert of bedrijven op een duurzame manier werken. In de Duitse stad Göttingen zijn drie explosieve experts omgekomen... toen een vliegtuigbom die ze zouden ruimen onverwacht ontplofte... De bom uit de Tweede Wereldoorlog was gevonden op zeven meter diepte onder een plein. Hij zou afgelopen avond onschadelijk worden gemaakt, maar een uur voor het zover was ontplofte de bom. Hoe dat kon gebeuren is onbekend. Er werd op dat moment niet aan de bom gewerkt en de evacuatie van het omliggende gebied was nog gaande. Bij de ontploffing raakten zes mensen gewond, twee van hen zijn er slecht aan toe. Israël laat alle buitenlandse opvarenden van het hulpkonvooi voor de Gazastrook vrij. Het gaat om zo'n 680 activisten onder wie twee Nederlanders... Ze werden gisteren door Israëlische commando's op zee aangehouden toen ze hulpgoederen naar de Gazastrook wilden brengen. Bij de commandoactie vielen negen doden. Het weer vannacht vooral in het zuiden bewolkt. en kans op mist in het hele land. Het is een graad of acht. Overdag vrij zonnig en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.